hier. O oh jee, verkeerde knopje gedraaid. En als radio, is de postklas van zaterdag, haha, van zaterdag 21 juli 2018. We gaan straks Jacco erbij halen, we gaan eerst even een muziekje draaien zo. Uh, luidjes, uh, we kijken wel hoe het schip schipstrand, Jacco, zou erbij zijn na dus, uh, Ja, Het is nu, even kijken hoor, tijdens de podcastopname is het nu uh, 3,5 minuut over tien in de avond. Het is de podcast van zaterdag 21 juli 2018. Ik ben DJ Jaap, zoals van Jacco erbij. Uh, ja, ik okay, ga Ik hoor mezelf euh, niet eens. Ik weet dat de opname loopt, want ik zie de VU-meter uitslaan. Oké, okay, mensen. Oké. Okay. Je mist niks via de podcast van Aloha Radio. En zo is dat. Oké, okay, we gaan eens even kijken of we Jacco kunnen bereiken. Ja... Ja, jongens. Hé, hey, waar staat de telefoon nou weer uit? Zou de batterij leeg zijn of zo? De batterij is leeg. Nou. God voor het dikke jongens. nou We gaan eens even kijken of we hem via de telefoon kunnen bereiken. Via de Skype dan maar. Moet ik wel even uh, uh, zoeken. De Skype. Nou, we zullen zien. Oké. Okay. Waarom neemt hij niet, niet gewoon op, weet je? Hij neemt niet op, maar belt wel terug, ook zo irritant. Maar goed. Er zit een brom in, daar ben ik ook niet zo blij mee. Maar dat komt omdat het geluid... Eh... Ja, het geluid is een beetje zacht. Voor de opname is het, blijkt het wel hetzelfde. Maar ik hoor alles, ik ben toen aan een nieuwe mengtafel. Als mensen mij willen... willen sponsoren, graag. <laughs> Oké. Okay. Hallo, Jacco. Ja? Ja, ik hoor je. Goedenavond, eh, Jacco. Ik hoor helemaal geen kut, man. Oh, je geen kut. Ja, ik. Ik eh... hoor helemaal niks. Ja, dat nou, is zo jammer. God, me. Dan het eh, toch bij jou want, eh, Bij mij werkt alles prima, dus. Waarom hoor ik niks? Ik weet het niet. Gies, kijk... Ik zie een gesprek, maar, what the fuck? Je had haar gewoon op moeten nemen, hè, toen ik belde. Hallo! Oh. En ze schrijven, godverdomme. Zo, zo'n pleuren, zei ik al Bel maar maar terug. Gaan ga een muziekje draaien, anders. Want, uh... Oké, okay. nou, zullen we maar wat uh, keltisch draaien, dan is het lang geleden dat we keltjes... Ja, hallo, hoor je me nu? Nee, dus. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja. Hoi. Hoor je me? Ik hoor jou. Oké, okay, hartstikke mooi. Dus dit keer wel. Nou, ja, dat valt me maar te bezien of dat mooi is. <laughs> ja, ja. Ja. Ik, ehm. Um... Ja, ik... Ik ga toch maar weer eens een keer kijken of het via de telefoon een keer lukt. Want uh, het wordt lastig met muziek draaien, weet je. Of we draaien misschien geen muziek, kan ook. Want die muziek natuurlijk muziek daartussendoor. Dat, uh, dat ah joh, is, al die rechte vrije muziek is allemaal kut. Dat is allemaal nou, kut, echt? ja. Natuurlijk is het kut, anders had het wel commercieel geweest. Ja, bedoel ja, het eigenlijk, laten we gewoon eerlijk wezen. Het zijn gewoon allemaal nepartisten, Want als je een beetje goed kan zingen, dan laat je ervoor betalen namelijk. Nou, weet je wat ik vind. Kijk, niemand hoeft voor niks te werken, ja. Kijk, deze artiesten verdienen wel geld met optredens, maar met platen misschien heel weinig. Maar als je zo'n CD koopt, hè, gewoon op CD zelf, dan moet je toch mooi een tientje betalen. Dus ja, ze verdienen misschien niet. Maar goed, iedereen moet zelf weten voor zijn eigen. Maar. Ik heb oh, nog geen yeah. commerciële muziek hoor. Ze hebben gelijk, ik zou het ook doen. Als jij tonnen kan verdienen, ja, ben je gek als je dat niet doet. Maar dan weet je altijd, kijk, uh, geld maakt dan wel niet gelukkig, maar het is wel handig als je daar heel veel van hebt. Ja, toch? Als je niet hebt, dan word je in ieder geval wel heel ongelukkig. Dat weet ik niet, er zijn mensen die geen geld hebben en die gelukkig zijn. Maar er geen flikken van Ik wel, geld maakt niet gelukkig. Er zijn mensen die hebben miljoenen op de bank en die zijn helemaal niet gelukkig. Ah, dat geloof ik wel. Of de dus splegen zelfmoord, weet je. Want als ze het niet aan kunnen, want als jij kijkt, kom je uit en rijk Oké, okay, dat weet je niet beter. Maar ben jij uh, een, een uh, ja. Ben jij bijvoorbeeld uh, vrachtwagenchauffeur of boer, of weet ik veel wat. En je krijgt uh, ineens uh, 20 miljoen euro. En ja, je bent, ja. En je kan er uh, niet meer, ja. Uh, je weet de weg niet. Uh, je komt in een hele andere wereld terecht. Uh, je krijgt heel veel uh, gieren op je af. Dus mensen die van je geld willen profiteren, die zijn zogenaamd uh, een goede vriend van je, maar eigenlijk zijn ze op je cent uit of op je roem. Maar je ja, hebt wel in één keer veel meer vrienden. Dat is het voordeel. nou, dat, nou een voordeel. Het zijn valse vrienden bij mij. <lacht> vrienden die het om het geld die kunnen van mij opzouten. Vrienden, als ik miljonair zou worden, zou ik geen vrienden erbij nemen, laat ik het zo zeggen. Zou ik de vrienden houden die ik al had, maar geen vrienden, nieuwe vrienden erbij. Dan blijven bij mij gewoon mensen op afstand, tot op zekere hoogte, zakelijk gezien misschien wel. Maar ik zou verder geen nieuwe vrienden erbij nemen, of, of ik moet echt doorhebben dat... Uh, ja, Maar ja, daarom ben ik ergens wel blij dat ik niet rijk ben, want... Uh, ik vind, prima, ik, zou, ik vind het prima zoals ik nu zit ja, ik, zou, ik zou wel als, als, ik, als ik echt veel geld echt veel geld zou, zou winnen, laat maar zeggen nou laten zeggen 15 miljoen als, als ik zo het bedrag zou winnen of nog meer zeg maar, dan zou ik wel gewoon iedereen eh, pro, om me heen direct om me heen, waar ik nu contact mee heb zeg maar ja. proberen. Probeer het te, te, ja, een beetje vooruit te helpen, zeg maar, op wat voor manier dan ook. Ja, als ik, als, weet, ik dat... kijk als er mensen bijvoorbeeld stel voor. Je hebt bijvoorbeeld een hele goede vriend. En, uh, en die heeft een, een dochter of een zoon. En uh, dat wil niet zeggen dat ik iedereen ga helpen. Hè? Dat, uh, ik ben geen Sinterklaas natuurlijk. Maar, en die hebben uh, bijvoorbeeld uh, niet veel geld uh, voor een studie. Dan zou ik de studie betalen ofzo. Ja, dat, zeg, dat joh, soort dingen. Ik betaal die school wel, maar dan moet hij wel één ding beloven: dat hij zijn best doet. Hij moet wel ja. slagen. <laughs> Want ik geef het niet voor niks natuurlijk. Het is wel voor nee, zijn toekomst, inderdaad. toch? Je hij dan met de pet naar gaat gooien, dat, dan, ja, dan, dan uh, Maar we wel zeker weten dat die persoon echt uh, eraf studeren. Niet dat hij op het helft zegt, A, nou, je? ik heb er geen zin meer in. Ja, uh, zitten we eigenlijk al in de lucht, zijn we onder hè? Ja, ik ben uh, aan het opnemen nu, dus, uh... nee, nee, nee, Maar je ziet ook het verschil, hè? want ik, kijk, ik, ik heb dan wel eens aan die programma's gekeken en dan zie je verschillende Sommige mensen die, die doen het gewoon heel slim, maar je ziet ook mensen die gewoon echt die, die gewoon niet veel geld hebben en die winnen dan een hoofdprijs. En binnen tien jaar zijn ze weer straatarm, omdat ze er gewoon niet mee om kunnen gaan. Nou, ik heb wel gehoord, als je bijvoorbeeld de staatsloterij wint, of de postcode loterij, stel nou voor dat je eh, 10 miljoen wint. Dat je wel ja. begeleiding krijgt het eerste jaar. Is ook wel nodig. Dat er iemand van de bank of zo, of weet ik veel. Eh, en die gaat jou begeleiden, van joh, eh, als ik jou was al... Ik, ik, ik stel het me zo voor, hè. jij bent de prijswinnaar, ik ben dan zo'n adviseur. Ik zou zelf voorstellen, joh, eh, van de... Eh, 10 miljoen, nou ja, je moet wel oppassen. Kijk, het eerste jaar hoef je geen belasting te betalen. kansspelbelasting. Maar vergeet niet dat je de jaren daarna wel vermogensbelasting moet betalen. En, en, en, nou, dat vergeten ik, nou mensen. En uh, ja, kijk, en dan zou ik zeggen van joh, houd dat in de gaten. En, en ga lekker feest vieren, maak een miljoen op, uh, nodig je vrienden, familie, buren uit. Geef een knalfeest en, uh, en dan moeten ze er nooit meer zaken van, uh, ja die vent heeft geld, dit en dat. Dat zal ze als aanscheren om je heen draaien. Geef een groot feest, dat iedereen uh, het hartstikke naar zijn zin hebt gehad. Van buren tot aan familie, maakt niet uit. Uh, goede collega's, noem maar op. Geef een knalfeest van een miljoen. En, uh, en niet meer zeuren daarna, weet je. Uh, ja. Er uh, was toen een keer zo'n programma op... Uh, op uh, was het, uh, de, ik dacht dat het Discovery was of zo. Dat ging over loterijwinnaars in Amerika. En uh, het, gro het gros doet de verwachte dingen, weet je wel. Koopt een grote keten, koopt een dure auto en zo. Heel veel standaard dingen of een boot of zo, weet je wel. Maar er zat één keer ondertussen. Ja. Dat, dat was een vrijgezel. En die kerel, die was slim Jaap. Weet ja, Weet je wat hij deed? Nou. Hij had 30 miljoen gewonnen in een loterij. Hij had... zijn, uh, zijn oude auto... en zijn huis had hij verkocht. Hij had hij gewoon een normale middenklasse... voor teruggekocht. Niks bijzonders. Mm. Gewoon een nieuwe, nieuwe normale middenklasse. Maar hij was slim. Hij was naar een, plaat, naar een plaatselijk hotel gegaan. En hij had gezegd van... hoeveel kost het... als ik een jaar lang een kamer huur? Zeg maar... Ja. Wat, wat kost mij dat en je hebt daar van die, van die hostels zeg maar, dat is, eigenlijk daar huur je kamers uh, zeg maar, dat, ja, en dan daar kun je, er zijn ook heel veel mensen die wonen daarin, zeg maar, weet je wel ja. en, dat en dat was slim want aan de ene kant had hij, zeg maar, hij had geen eigen huis meer. Dus hij had een hoop verzekeringen niet meer... die hij niet meer hoefde te betalen. Gas, water, licht, dat soort shit allemaal niet meer. Maar natuurlijk wel door de kosten van die hotelkamer. Maar omdat hij in één keer voor een heel jaar boek kreeg hij een hele mooie korting, zeg maar. En... Hij had nooit geen afwas meer. Hij had s'avonds in het hotel, als dit was, en hij dit dan kon hij's ochtends ook al bij. Dus hij had nooit geen, geen afwas meer. Uh, de, de kamer wordt schoongemaakt, beddengoed wordt veranderd. Uh, de, de, de kleding kon naar de wasseretten, alles en zo. Zij had ervoor gekozen om gewoon een heel relaxed en rustig leven. op een simpele manier te gaan leven, zeg maar. Dus gewoon erom, ja, er was in feite eigenlijk niks meer wat hij moest, zeg maar. Hè? Ja, alle, ja dat, dat vond ik wel zo slim, dat ik maar eigenlijk dacht van... Ja, dat is eigenlijk wel heel slim over nagedacht. Gewoon in een ja. hotel gaan wonen. Ja, als jij ja. niks bedrag betaalt en je kan het missen. Ja. En uh, ja, dat, dat, nou, ik geloof dat Herman Brood, weet je, die oude zanger... Die, uh, die leefde soms ook in een hotel, nota bene in het Amsterdamse Hilton. Nou ja, al die gejonge geld zat... Ik heb een collega die heb hem gekend. Die werkte vroeger in de horeca in Amsterdam. Dat was er nog bij mijn vorige werkgever dan, een collega. Die was uh, kantinebaas. En die werkte in een uh, een of andere kroeg of zoiets. En hij gaf wel eens geld weg als uh, iemand uh, wat nodig had. Hè. Dan kwam die, uh, gaf hij gewoon weg. Hij was heel makkelijk, heel gul. Herman ja, Brood. Hij. Uh, ja. Zelf leefde hij eigenlijk niet echt als... Uh, ja, oké, okay, hij leefde dan af en toe in dat hotel waar hij vanaf gesprongen is. Maar uh, nou, hij was niet moeilijk, weet je, met geld weggeven en zo. Hij gaf ze wel eens zo vijfhonderd gulden weg, toen nog de tijd. Maar ja, oké, okay, uh, ja, maar... als hij daar niet je mee zit, je... prima toch? Kijk, je kan, je, je, kan, je kan leuk rijk zijn en je kan vervelend rijk zijn... Mm. Ik bedoel, uh, dat, zie, dat zie je ook wel zeg maar, met, met sommige mensen, bijvoorbeeld heel veel van die popsterren en zo, die bulken van het geld van die voetballen. En die worden juist lastig, weet je wel. Die gaan mm. een eisen stellen en die gaan moeilijk lopen doen en alles en zo. En die ja, die maar, denken dat ze wel wat zijn omdat ze een paar miljoen te nou, buiten... Ik zou je stellen. vertellen: ik, ik wil niks kwaads over rijke mensen zeggen hoor. Maar als je in een rijke buurt komt, je hebt meestal nooit last. Maar ze hebben eerder last van jou als jij bijvoorbeeld niet in dat uh, ja. milieu past. Jij komt bijvoorbeeld uit een volkswijk. Laten we aannemen dat ja, dan je, je dan wel, dus. wel uit een goede familie komt. Hè? Gewoon een uh, nette arbeidersfamilie. Dus geen asociale familie ofzo. En jij <laughs> komt in zo'n kakwijk wonen. En uh, ja. nou, uh, je gedraagt je gewoon normaal zoals je dat altijd doet. En ja, draait, uh, per ongeluk, of je kinderen die draaien per de muziek een beetje hard. Dan gaan ze niet aan je deur bellen of het wat zachter kan. Hè? Dan bellen ze meteen de politie. Uit, en, en, en wat ook waar is wat ik, uh, wat ik zelf, uh, zelf meegemaakt heb ik heb zo'n uh, zo vier, vijf jaar lang achter elkaar heb ik uh, collectors gelopen ieder jaar voor de, voor de dierenbescherming op een gegeven moment ben ik daar om andere reden mee gestopt ik stond er niet meer achter maar in ieder geval, ik heb vier, vijf jaar collectors gelopen en uh, ik had het deel van deel van de wijk die ik had we waren gewoon doorsnee gezinswijken, arbeiderswijken, hoe je het ook wil noemen. En ik had één villa-wijk. Nou, die villa-wijk hoefde je gewoon niet heen te gaan. Het is gewoon, het is een cliché, maar het was gewoon waar. Ik haalde in de hele, hele straat, waar, waar een stuk of twintig villa's stonden, zeg maar, haalde ik nog geen vijf euro op. Hm. Ja, dat weet je. Ik zou je vertellen, mijn broer, die was vroeger bakketbakker. Die werkte toen... Uh... In de Gouden Regenstraat. Roos Fisee heette die geloof ik. De, uh, ik weet niet eens of die man nog leeft. Maar die zaak bestaat al jaren niet meer. Maar hij is toen met na zijn pensioen gestopt. Want uh, zijn dochters wilden het niet overnemen. En uh, toen moest hij een keer naar de Vogelwijk. Dat was ook een hele rijke buurt tussen Duindorp en Den Haag ging. Duindorp hoort bij Scheveningen. Maar is ook een wijk van Den Haag. Maar goed. Maar de Vogelwaak zit er dan een beetje tussen tussen de Duinen Duindorp en, uh, en de Waldeck, de, de, la, de Laan van Meerdervoort. Dat was een beetje een, uh, ja, ook zo'n soort villa-wijk... met uh, behoorlijk rijke mensen. En toen moest hij een keer uh, een taart uh, brengen bij een, uh, een of andere pief. En uh, ja, meestal kreeg hij twee kwartjes of een gulden, weet je wel. Dat, ik praat over begin jaren zeventig, drie, of zo... En uh, toen to, uh, to kreeg hij een, een dubbeltje. Ik zeg, een dubbeltje? Hij ja, zei, nou dan heb ik nog liever dat je niks geeft. Ik vind het een belediging. En dus ze gaf dat dubbeltje terug. Nou, zeg, dat, die vrouw die was zo, zo gekwetst. En uh, nou ja, goed, hij raakt met zijn brommertje terug. Toen hij met zijn bestellingen klaar was. Naar zijn werk. En uh, hij komt binnen. Hij gaat onder de keukentafel zitten. En zijn baas, die zegt, ik, ben, ik heb er net klacht van je gekregen. Ik zei, een klacht? Hij zei, oh, wacht even. Een klacht, hè? Hij zei, nou, vertel, vertel eerst. Hij zei, ja, er was een boze mevrouw onder de telefoon. En uh, die in die straat, in de Vogelwijk. Oh, dan weet ik het al, zegt hij. Nou, en, uh, en ze gaf je fooi en, uh, ja, en je gooide het de gang in gang ingegooid. Ik had het gewoon teruggegeven. Maar wat gaf hij dan? Ja, een dubbeltje. Ja, dat dacht ik al, zegt hij. Hij zegt, weet je wat ik zei tegen die mevrouw? Die jongen die hebt nog gelijk ook. En, en nou ja, hij zegt, daar ben ik misschien wel een klant kwart. Nou, jammer dan. <laughs> maar ik hij zegt, zeggen, geeft dan moet... niks, weet je. Het is gewoon een belediging, een dubbeltje. En dat voor die tijd was een dubbeltje al veel te weinig. Zeker Heel veel van de. is natuurlijk ook maar niet alle, het is helemaal niet voor alle mensen met geld waard. En, uh, waar. En heel veel dingen zijn misschien. Er zijn verschillen misschien per persoon en alles en zo. Dus je kan niet alles over één kam scheren. Nee, maar. Niet, maar... Ik, heb, ik heb bijvoorbeeld zelf gemerkt, zoals je weet. Ik heb heel lang voor een hondenschool gewerkt. Jarenlang. En, en op een gegeven moment. Uh, toen gingen we. Uh, ergens zitten met de met de school op het terrein in een in, in een uh, dorpje waar uh, nou, het gemiddelde inkomen al gauw een ton is, zeg maar, en, ja. en, en meer dan dat. En uh, op die plek moesten we altijd achter het contributiegeld aan. Gewoon in de normale, normale hondenscholen, nooit problemen. Iedereen betaalde netjes. En we gingen, en extra, we gingen, uh, we gingen dalen ook lesgeven. En, we moesten, en uh, de contributie was al laag. We moesten er constant zeuren om geld. En dat vind ik zo triest, nou, hè, dat dus... je gewoon... Je levert een ja, dienst en dat zodat je daarna mensen... dus moet gaan bedelen om betaald te worden. En dat zijn mensen met een goede baan, zeg maar. Dat zijn mensen met een hele goede, dat zijn mensen met, die in vrijstaande grote huizen wonen. Ja, okay. Met, met, met, met dikke, dikke auto's en meestal hmm. twee auto's op de oprit, zeg maar, uh, waar meer dan een ton per, per, per jaar binnenkomt, zeg ja, misschien maar. Misschien wel, wel een, dan, <laughs> een paar miljoen. Maar, uh, ja joh, weet je, ik bedoel, uh, uh, ja, uh, ff, het is zo verschrikkelijk, weet je. Die, uh, ik, hoorde gisteren nog, ik heb gisteren nog stiekem geluisterd naar de Radio, zonder dat ik op de chat zit, want dat doe ik ook wel eens. Dat ik de hele uitzending van uh, Guus gehoord. En die zei ook, de, die mensen die rijk zijn, die maken zich drukker, uh, ja, om, uh, uh, wat voor nieuwe jurk zal ik nou weer kopen. Want ik koop elke week een nieuwe jurk in de weet dat daar in Amsterdam? Die, die uh, dure straat daar, de pc En die maken zich druk om een tweede bootje en een, om een derde auto. En uh, die, die leven niet. Kijk, wij leven van, nou jongens, uh, de, uh, schoolgeld moet weer eens betaald worden. Of uh, ja, die maken zich zorgen om, uh, om, om dingen die daartoe doen, weet je. Of mensen die zich zorgen maken om een milieu van mijn part. Oké, okay, dat vind ik ook een... een ...een issue waar ik denk... ...ja, dat vind ik iets zinnigs... ...om je dat druk om te maken. Het of een criminaliteit het midden die stijgt... ...of weet ik veel. Maar die mensen die maken zich alleen maar druk om een pensioontje. Om een spullen. Ik zeg altijd... ...het mooiste is als je ergens middenin zit... ...dat je gewoon altijd geld genoeg hebt... ...om je rekeningen te betalen... ...dat je geld genoeg hebt dat als de tv op de wasmachine... ...stuk gaat, dat je naar de winkel kan gaan... ...en gelijk een nieuwe kan kopen... ...zeg maar... He, en dat je een beetje een auto rijdt die heel is. En die, die goed rijdt. He, maak me niet uit wat het is en hoe die eruit ziet. Maar dat is zo'n beetje een middenweg. Weet je wel? Dat, je, dat je gewoon genoeg geld hebt om, om niet druk te maken. Of die de huur volgende maand wel kan betalen. Maar dat je ook niet geen zorgen hoeft te maken. Het is ook, ook een ook beetje aan de mensen heen. zelf. Hè? Hoe ga je met geld om? Want, want, want het, wat ik verpand vind. Mensen die van voor de oorlog. Of van net na de oorlog zijn geboren. Die kunnen we wel aardig met geld omgaan. Die weten ja. zelfs van een uh, bijstandsuitkering nog rond te komen. Ondanks dat het moeilijk is. En dan komt er zo'n pief die verdient zeg maar 1900 gul of euro in de maand. Ja. En, uh, en die kan dit niet betalen en die kan dat niet betalen. Ik had eens dus een keer een collega vroeger. Ja, oké, okay. iedereen had een minimumloon. We verdienden allemaal zo'n beetje hetzelfde, dus iets van 1300 gulden of zo in een maand. En, uh, en die pief die zat te klagen, ja. en die was al na een week door zijn geld heen. En uh, ja, zegt hij: altijd maar geld lenen en nooit terugbetalen hè, bij iedereen, want zo'n figuur was er ook nog een keer. Maar toen vertelde hij, ja, ik ben van de week eens lekker naar de hoeren geweest. En uh, ja, had wiet gehaald en uh, bier en dit en dat. Ik zeg, oh ja, dan moet je ook niet zeiken. Ik zeg, uh, dat doe je het zelf. Toen werd hij nog kwaad ook. Hij zei, dan maak je het toch niet uit waar ik mijn geld aan uitgeef. Ik zeg, dan moet je ook niet zeuren dat je geld tekort komt als je te veel uitgeeft. Ze zei, niet bij iedereen lopen alleen. En oh, dat had ik te veel gezegd hoor. Mm -hmm. Oh, ik heb een keer, een, uh, een, een, huh. keer zo'n uh, discussie gehad met een jonge collega van mij. Uh, die zei tegen mij van, eh, waarom rij je zo'n klein een oud wagentje en zo? Ik zeg, nou, ik zeg, dat is heel simpel. Ik zeg, omdat die punt 1 compleet van mij is, zonder de bank ooit te pas aan de gekomen. Ik zeg, punt 2 zijn de maandlasten zijn zeer laag. Nou, ik zou daar nooit in kunnen rijden. Nou, wat, ik zeg, wat, wat wil jij rijden dan? Ja, ik ga binnenkort ga ik een uh, nou, zeg maar BMW, Mercedes, iets in die categorie gaan kopen. Uh, dat ga ik kopen. Ik zeg, maar dat kun jij met het salaris wat je hier verdient, kan jij dat helemaal niet betalen. Ja, maar ik heb daar recht op. Ik werk had. Ik zeg, nou punt één, oh, ik weet niet of jij daar recht op hebt. Ik zeg, want als je dat soort dingen wil, had je gewoon moeten gaan leren, moeten gaan studeren en ja, veel geld moeten gaan precies. verdienen. Dus waar jij dat idee van had: van ik, ik heb daar recht op. Maar in ieder geval, die jongen die voelt gewoon van: ja, ik, ik werk keihard, uh, fysiek, en dat is ook zo. Uh, doet, ook, doet het ook goed. Dus ik heb gewoon recht op een mooie auto onder de reet. Ja, maar ik bedoel, als je niet kan betalen, kan je niet betalen. En hebt er ook geen komt, recht op. Dat, dat komt bij die jongens niet op, weet je? Wel? Dan is het Laat gewoon. Ja, ik toch ga een met, auto gekruid, hij kan ook een opeltje rijden, maar wat maakt het uit of je nou een Mercedes of een opeltje. Ik kan ook in een, in een, vier, Opel... een viertje of in een opeltje of in een Volkswagen. Zelfs zou ik het kunnen betalen. Stel nou voor dat ik zo'n goed salaris had dat ik een dikke BMW zou betalen. Zou ik mensen die het doen prima als ze het kunnen betalen, dan moeten ze lekker zelf weten. Ik zou het niet eens willen hebben. Ik vind gewoon ten eerste, al zou ik drie, vierduizend in de maand verdienen. Ik vind het gewoon een hoop geld wat zijn Mercedes, Costco onderhoud, of een BMW of wat dan ook. En ten tweede vind ik die dingen veel te groot. Met parkeren. Ik heb niet voor niks een klein autootje gekocht. <laughs> of dat gaan we parkeren. Maar je maakt je, je, je, maak je altijd druk. Komt er geen krasje aan de lak. Ja. Uh, weet ik veel dan. Dat? Ja. Kijk, ik gun het iedereen. Dat gaat niet om hoor. Als je het kan betalen moet je het lekker doen. Ja toch, als je het leuk vindt. Maar als je het niet kan betalen. Dan, ga je, je gaat, dan gaan mensen nog op hun eten. Of ze gaan niet meer stappen. Of niet meer op vakantie. Alleen maar om in die rotauto te rijden. Ja, oké, okay, dan moeten ze zelf eten. Als ze het kunnen bekostigen. Maar ze gaan als je gaat bezuinigen op je eten of op, je, op de andere dingen die, die eigenlijk voorgaan, Dan ben je niet goed bij je pa, zei hoor. En dat geldt niet alleen voor auto's. Maar ook mensen die bijvoorbeeld, uh, hebben ze uh, een veel te dure hobby. Die ze eigenlijk niet kunnen betalen. En dan gaan ze beknibbelen op hun op, op eten. Mijn moeder die zei altijd, Joh, je moet nooit op je eten bezuinigen. Dat, ik heb het nooit gedaan ook hoor. Als er een brood bij Albert Heijn en ik zie een merk en die is misschien 50, 60 cent duurder en die smaakt lekkerder, dan koop ik die hoor. Dan ga ik echt niet dat goedkope brood nemen. Het is ook goed brood, er gaan niet om. Maar ja, sommige broodsoorten smaken nou eenmaal lekkerder als de, de een smaakt lekkerder als de ander. Nou, dan heb ik best wel een paar dubbeltjes meer voor over. Toch? Ja, ik, uh, je moet gewoon leren met geld omgaan, ja. dat is het gewoon. Ik heb het ook leren hoor. We zijn en begonnen. dat konden ze inderdaad vroeger gewoon uh, beter. En uh, uh, uh, ik snap het ook wel. Kijk, uh, laten we eerlijk wezen. Uh, ja, Verleidingen. Uh, uh, wij, wij, wij, wij, wij hebben dat als kind ook nog een beetje meegemaakt natuurlijk. Hè? Dat, dat er niet altijd geld was. En dat het een beetje krap aan moest. En zo allemaal. En dan, je kon niet zomaar. Iets, ja, je kreeg niet zomaar een nieuwe broek of een nieuwe trui of zo. Dan moest echt het geld voor aan de kant gelegd worden bij mij thuis. En... Ik snap het wel, kijk, weet je wat het is, wat ook natuurlijk, en ik zie dat bij, bij jongeren om me heen, dat is een beetje vernakeratief. Je ziet tegenwoordig al die YouTube-kanalen met, met mensen die maar constant het allernieuwste mobieltje, de nieuwste laptop, de nieuwste tv, de nieuwste gamecomputer laten zien. En kinderen, kinderen zijn daar vatbaar voor. Hmm. Oude kinderen, kinderen kan ik het wel begrijpen, oké, okay, maar. Ja, maar ik bedoel, maar hmm. ik, vind, ik vind dat ze daar eigenlijk een beetje paal en perk aan moeten gaan stellen. Ja, maar dat lag aan de ouders, hè. Kijk, als ik kinderen zou hebben. Het is gewoon lullig om als ouders gewoon aan je kinderen steeds uit te moeten leggen van kijk, die gozer hebt dat YouTube kanaal, die, die doet twee nieuwe mobieltjes in de week laten zien, maar die, hè, maar die koopt die niet, die krijgt die. Ja. Weet je wel, maar dat is voor, voor een kind van tien is dat moeilijk te begrijpen. Mm. Die ziet dat alleen maar en denkt van... ...hé, hey, die krijgt constant dan weer dit, dan weer dat. Ik heb helemaal niks. Maar ik vind dat internet eigenlijk helemaal niet zo goed voor hele jonge kinderen, weet je. Nee. Ik vind ja, kinderen moet je, moet je, je pas... Keer, uh, ...moet je tot een... laten we een, nou, zeggen kinderen. tot twaalf jaar... ...moet ja. je ze eigenlijk uh, internetvrij opvoeden. Ja, en daarna onder begeleiding. En dan vanaf twaalf jaar op school... De, zeg maar vanaf de middelbare school... Dan ga je ze de kneepjes leren. Ik bedoel, uh, hoe je hem... Uh, ja, ik zie, aan, ik, ik zie het aan de jongste van mijn nichtje. Ik bedoel, die was twee en die zat al met een tablet in de hand. Nou, dat is gewoon niet normaal. Ik, vind, ik vond het al heel raar, toen, toen had je nog ineens... Ja, je had al internet, maar nog geen internet op je telefoon. Toen kon je alleen maar sms'en. En dan liepen er al kinderen met mobieltjes. Want ik, wat moet een kind met een mobieltje? Dat vind ik nog, hè. Een kind van, kijk, als je een jaar of 14, 15 bent... Je bent een Oké, okay. een krante waar ik heb, weet ik veel, je zit op de middelbare school, dan is het wel handig als ze bereikbaar bent. Maar wat moet een kind van, van 7, 8 jaar nou met een mobiele telefoon, zeker niet met internet erop. Want ze, ze zijn niet meer te controleren door de ouders. Als ik een kind had, ik zou willen weten wat voor vrienden, ja, wat voor vriendjes, ga, ga je om. Want uh, ja, uh, was, uh, ik vind dat logisch. Mijn ouders waren ook zo. Als ik mijn uh, kinderen thuis kwam die ze niet konden of waar ze de ouders niet van konden, wilden ze toch wel even weten wat voor vlees er in de kuip zit. En als het uh, nou, niet zo'n uh, kind was die, die, die een beetje uh, zo werd opgevoed, dan kan dat kind natuurlijk niks aan doen, maar dan kwam die er echt niet in hoor. En dan zei mijn ouders, ik wil niet dat ze met dat jochje omgaat, want daar wordt slecht beïnvloed door zijn ouders. Die lopen te vloeken in huis of weet ik, noem maar wat, weet je. Maar wat betreft eh, hielden ze daar niet zo van, van grof taalgebruik. En, eh, ja, en dat zegt genoeg natuurlijk over de opvoeding natuurlijk. Hè. En daar hoef je ook niet christelijk voor te zijn. Want ik vind, je hebt ook mensen die niet gelovig zijn. Eh, als ze dan lopen te vloeken, dan zeggen ze er ook wat van. Dat is logisch. Ik bedoel, het is gewoon niet netjes. Ja, ik doe het ook hoor. Godver... Maar goed, het uh, begint bij de opvoeding. Want je, je wordt toch ook deels ook gevormd. Niet alleen dat het in je zit. Maar deels heeft het, je karakter ook een beetje invloed door je opvoeding. Ik denk dat wij het als kinderen makkelijk hadden. Dus uh, ja, je, je klonk even heel mooi hard... Nu weer heel zacht. Dat legt niet aan jou, maar dat legt aan mijn mengtafel. Want als ik kijk naar de VU-meters, dan slaat hij wel netjes uit. Dus, uh, maar ik, ga van, ik denk van de week, ik ga toch mijn salaris volgende week. Ik ga het, uh, gelijk een nieuwe mengtafel kopen. Want uh, uh, dan ga ik eentje met twee kanalen extra. Met, en met een USB-poort koop dezelfde die ik nu heb, alleen iets uitgebreider. Kon toen ook kopen met een usb poort Maar achteraf ook spijt dat ik het niet gedaan had. Ja. En, uh, want er zit er ook software bij, dan kan je dat op je computer ook nog eens een keer uh, allemaal oh, maar, uh, mooi maar regelen. Maar. Ja, ik, heb nog steeds, ik zou je zeggen, ik heb nog steeds geen PC of laptop gekocht. Nog steeds geen uh, laptop of de PC. Nee, je bent er, ben er, er, ben er nog niet uit wat je wil. Nee, ik ben er echt helemaal... Ik weet wel dat... Het ik zou een, gewoon een PC uh, kopen. Nou, dat gaat het sowieso niet worden. Maar, uh, het maar, gaat sowieso een, een laptop worden. Waar, waarom doe je, je niet een, een PC extra... en een tablet? Mijn vrouw heeft een, uh, een... Ik vind een tablet echt helemaal niks. Nou, of, of, of, of, je, of, je, of je spaart uh, Of je koopt alle twee... Spaar je eerst voor een, een, een laptop en daarna een pc. Want dan kan je met die pc, kan je ze maar uh, gebruiken voor de technische kant. Ja. Je? En, en, en voor de praktische kant kan je dan altijd nog de, de, de laptop gebruiken. Zo heb, doe mm -hmm. ik het ook. Ja, ik zit, heel, ik zit heel erg te kijken, want ik twijfel namelijk heel erg tussen een Windows laptop of een Apple laptop. Ik zou een Apple kiezen. Dus ze hebben ja, ze, is wel duur ze zijn en, uh, stabieler, hè? Ze zijn nou, heel stabiel. En ik moet zeggen, ik vind de Windows 10 ook niet eens zo slecht, want ik heb nog niet één keer een vastloper gehad. En Windows uh, 7, eerlijk gezegd, ook niet hoor. Windows 7 is wat, ook best wel. Uh, ja. Weet je wat ik belachelijk vind? Microsoft maakt, uh, maakt zelf ook uh, laptops. Uh, Microsoft Surface Book, eigenlijk, uh, als je, als je er naar kijkt. Lijken ze heel erg op de Chromebook van Google en op de, de MacBook van Apple. Ja. Ze, lijken gewoon, ze lijken er gewoon heel erg op. Alleen, wat hebben ze gedaan? Dan, dan hebben ze een, een best wel mooie, mooie laptopserie gemaakt. Ziet er ook strak uit. Dun, dun. Goede uh, systeemeigenschappen en zo. Maar wat hebben ze gedaan? Zetten ze Windows 10S erop. En, en wat is Windows 10S? Windows 10 S is een, is een hele afgeknepen basisversie van Windows... Ja. Waar, je verder, waar je verder dus ook niks op kan draaien. Dus je kan niet zeggen van... oh, ik wil er graag van browser wisselen... ik wil Edge, wil ik niet... ik wil uh, Chrome of Firefox. Kan niet. Ah, ja, dat is wel raar. Zeg maar, maar, maar, als je zegt mij... van... ik wil VLC spelen wil ik installeren. Kan niet. Maar weet je wat ik ja. raar vind? Uh, ik heb, uh, ze hebben uit het proces aan de broek gehad... Dat Windows is verplicht ook andere browsers op hun uh, programma te zetten. Ja. En uh, dat en... hebben ze toen ook gedaan, tot nu toe. Maar met die, ja. uh, met die S uh, zijn ze eigenlijk uh, volgens Europese richtlijnen in overtreding. Ja, het lijkt, het lijkt nog het meest, zeg maar die, dat, dat, die, die systemen die ze verkopen lijken nog het meeste op, uh, op, op grandbooks... Die laptops die, uh, die Google maakt. Die Google verkoopt. Want daar heb je exact hetzelfde probleem. Uh, het enige wat je erop kan doen. Is eigenlijk internetten. En alleen maar met Chrome. Kun je ook geen Firefox opzetten. Geen Edge maar opzetten. Uh... Uh, uh, je kan uh, met Chrome. Kun je erop. En het enige wat je er eigenlijk mee kan doen. Is internetten. Verder zijn er totaal geen ene Dat je lekker veel aan. Dan betaal je nog een vermogen ook nog. Ja, je betaalt daar ook geld voor een nou, ik laptop, dat, waar uh, je uiteindelijk uh, uh, geen uh, flikker mee Ik kan. denk dat mensen het niet eens kopen. Dat gaan ze ah, naar Het probleem is, want eh, omdat ik me een tijd lang zit te verdiepen, ga je een beetje op internet rondstruinen. Het probleem is dat heel, heel veel mensen verdiepen zich niet in dat soort dingen. Dus die kijken naar het plaatje en naar, naar, de, naar wat het kost. En die denken van hé, hey, zo'n Microsoft Service boek of hé, hey, zo'n groot boek uh, van Google. Hé, hey, dat zijn leuke dingen. En uh, zeker die graanboeken. Die serviceboeken zijn hartstikke duur, maar die graanboeken zijn heel goedkoop. En dan denken ze van, ah, oh, dat is hartstikke leuk. Dit, dat, dat, dat. En dan kopen ze zo'n ding. Komen ze mee thuis. En dan vervolgens kunnen ze er niks mee. Want ik, ik, had, ik had dus iemand. En dat is ook, is ook, ik ging naar je spitten. Maar, ik had dus iemand op het werk en die had zo'n zo, zo zo uh, serviceboek gekocht van Microsoft. En uh, die zegt tegen mij: van ik krijg Chrome of Firefox. En joh kan dat toch? Dus ik ging rondspitten. Van, eh, nou, dat wil ik wel eens weten. En toen bleek dus dat... Uh, Windows 10S... kan geen .exe... bestanden draaien. Geen executables. Zeg maar. mm. Dus je kunt geen... je kunt geen andere software erop zitten. Uh, het, wat erop zit... daar moet je mee doen. Je kan, je kan naar, de, naar, de, naar de... Windows App Store en appjes downloaden. Maar de Windows App Store is één grote... woestenij. Daar staat niks in. Er staan alle, zelfs de allerbekendste... ...zoals uh, Instagram en zo... ...kun je daar niet downloaden. Echt waardeloos. Ja, dat is uh, en, zeker. Uh, uh, uh. Dus ik zeg dat tegen eh, nou, hem. Ik zeg, je hebt een probleem. Ik zeg, want je hebt... Uh, uh, ...je hebt een dingen gekocht... Waar, ...waar dat allemaal niet op kan. Je zult het met Microsoft Edge moeten doen. Uh, hmm. dus. Maar nou... het nou, dus ...schijnt daar dus echt heel veel... ...ellende dan mensen. Dus nu is het zo... ...dat als je dat ding gekocht hebt... zeg maar. Ja. Dan uh, kun je gratis naar de, naar, de, naar de online Windows Store gaan. En dan kun je hem gratis upgraden naar de Windows 10 Home Edition. Hmm. Ja, weet je. Bedoel, uh, ja, ik bedoel, van der wijken. Ik heb die portefeuille eens een keer meegenomen naar mijn moeder. Vorige week zondag. Ik ga het ook in de vorige podcast al verteld. Toen ik hem meegenomen naar mijn moeder in Zoetermeer. En die woont vier hoog en dan hebben ze nog een flinke ruimte voor de flat dus, uh, en ik hoor die mensen die op kanaal 31 zitten dus in een de, de regio Den Haag zitten die en uh, die kon ik ook gewoon horen, dus ik probeer terug te praten maar geen antwoord hoor, ik denk nou ja ik ga toch eens kijken of die portofoon het wel doet, dus ik ben mijn scanner al gezet en op die frequentie gezet, hij ah, doet het gewoon Zo, 1 wat, 4 wat uh, Ah, doet het ja, ik snap ook niet wat het probleem is, Zo zit AM en FM op en, en die PMR dingen, ja, je komt er, uh, ja, als je binnen de bebouwing zit met een PMR uh, portofoon, dan kom je ongeveer 300-400 meter hoog uit. En als je uh, echt op open terrein dan kan je 2-3 kilometer halen. Want ze zeggen wel, ja tot 7 of tot 10 kilometer, maar dat is alleen echt uitzonderlijk als je op het strand gaat staan. Bovenop de duinen. En jij gaat beneden op het strand lopen. Tot aan de horizon ben je te, elkaar, kan je elkaar horen. Of van berg tot bergtop. Ja, dan kom je wel 10 kilometer. Want ze hebben dat een keer uitgeprobeerd. Dat zag ik op een YouTube filmpje. Met een PMR. Dat is zo'n acht kanaals En die zitten in de 70 centimeter band. de dus 446 megahertz. En dan gingen ze aan elke kant van de Thames. Dat is ongeveer... Ik dacht dat het de Thames was. Het was hier in, in Liverpool. Of niet de Thames, hoe heet het? Uh, ja, uh, de Mercy heet dat. Ja. Eentje die ging aan de ene kant van de oever staan en de andere aan de andere kant met een uh, motorola portafoontje. En wat denk je, 10 kilometer afstand. Nou, ze klonken alle twee luid en duidelijk met een half wartje. Ongelooflijk, hè? Ja, ik ben benieuwd hoeveel je hier zou hebben op de hei, met al die open gebieden. Ja, dat ja, gaan we al, het toch eens uitproberen. Ja, kunnen we kunnen het hier ook uitproberen. <laughs> en dan met al die militaire basis hier. Ja, maar wij, dat is het probleem niet, wij, die, want die zitten op hele andere frequenties. Okay. Maar dat uh, zal het, het probleem niet zijn. Doen. Wat wel een probleem is, denk ik, is Schiphol. Als je op de 27MC-band zit... En dat waren veel gehoorde klachten. Leiden was nog wel te bereiken met zijn bakje van vier wat. Gewoon via een buitenantenne op je dak. Maar uh, Schiphol, Amsterdam, uh, Haarlem en meer was niet, niet te krijgen. En dan kwam je de andere kant op, ook 60, 70 kilometer ver. Uh, Spijkenisse, uh, Maasluis, Rotterdam, dat was allemaal makkelijk te bereiken. Want ik, ik hoor ze heel in de verte op mijn portafoon, dat staat natuurlijk op de, op, op de grond. Uh, hoor ik heel in de verte kan ik wel maar sluis horen, maar heel, heel zwak. Maar ik heb een lange antenne gekocht. En uh, ja, dan zou die nog verder kunnen komen. Want uh, ja, op een PMR mag je dan geen uh, antenne verwisselen. Dat kan ook niet. Dat moet ook niet mogen. Terwijl ze wel verkocht worden, hoor, met een losse antenne. Want ja. dan zijn ze al, in principe, ben je dan al strafbaar. Want ze zijn dan, ja, ik vind het raar, want het is maar een half wat. En, en met een Synthetic-MC-dingen mag je wel experimenteren met je antenne. Terwijl je er ook geen vergunning voor nodig hebt, net als de PMR. Nou ja, daar heb je al bakjes voor in de auto met een vaste antenne, die kan je niet losschroeven, die moet je via het raampje naar buiten toe met een mag uh, magneetvoet. En die kan je niet loskoppelen, ook de microfoon kan je niet loskoppelen. En uh, ook een half wat, ik vraag me af of je, uh, hoe ver je ermee komt, want die antennes zijn ook niet zo groot. En uh, ja, voor in de auto handig, onderweg op vakantie, je bent met een clubje, dat je ongeveer uh, een kilometer afstand met elkaar kan praten. Want op de, op de weg heb je meestal wel, op de grote weg, wel uh, behoorlijk zendbereik. Maar dan kun je beter, vind ik, een 20 mc bak nemen. Dan kan je op, vanaf de weg, kom je in ieder maximaal 25 kilometer ver. Als je op de snelweg zit. Maar dan moet je wel een goede auto-antenne hebben. Kan met ja, Het leuke lijkt me gewoon al bepaalde dingen te horen. Want uh, ja. en je hebt 40 kanalen, dan ga je toch geen PMR gebruiken. <laughs> Dat is leuk voor, voor rondom het huis of met een sportvereniging. Weet je, of, of, ja, sommige sporten gebruiken ze ook portofoons. Daar is een PMR wel handig voor. Maar C20MC voor grotere afstanden, vooral zeker voor in de auto. Uh, lijkt me toch een 22 20 mc bak toch praktischer. Maar ik hoor hier in Den Haag alleen maar op kanaal nou, 31. Het is wel redelijk druk hoor, op 31. Maar ik kom er maar niet tussen. Ik vind dat zo raar. Of, of ze horen me wel dat ze denken, nou doe je, daar hebben we geen zin in. Die vind ik ken ik niet. Ik ben natuurlijk ook al jaren uit. Maar als ik zo die mensen hoor praten, zitten daarbij die uh, nou, in de zeventig of zo, en die zaten er op vroeger op toen het nog verboden was. Die, dat zijn uh, mensen, uh, die hards die blijven er gewoon op zitten. En die hebben geen computer thuis. Dus die, uh, die denken, ik hou me lekker bij mijn bak Hier en gelijk hebben ze. <laughs> het is hartstikke leuk. En je wordt ook niet. Ik denk dat je minder af te luisteraars hebt als via internet. Ja, wij willen, wij willen afgeluisterd worden, want we zijn een podcast. Dus uh, 37 luisteraars, hè? Vorige, of 36. De vorige Nietzij. keer. Mooi, hè? Dat Daarvoor niet, iets, hè? ietsje meer met de, alleen muziek. I ietsje van in de 40, Maar we hebben aardig wat... Uh, maar weet je wat je moet doen als je reclame wil maken? Dan moet je hashtag... En dan zet je podcast. En dan iedereen die podcast in toets op zijn Facebook... Die kom mij ook tegen. Dus als jij hashtag podcast erachter zet. Maakt niet uit met een hoofdletter of met een kleine letter P. Dan uh, ben je overal te vinden. En zo, eh, zo kan je meer luisteraars bereiken. En, dan op, uh, en hetzelfde moet je ook op Twitter doen. Hashtag podcast. Of, of hashtag Aloha radio. Dan heb je een eigen hashtag uh, pagina zeg maar. maar hashtag. Uh, dat is de enige manier om reclame te maken. En het werkt. We hebben, ja, zo 36 luisteraars gehad. De laatste uitzending van vorige week. Dus ik zie Misschien dat Misschien kunnen we de, de podcast. Uh, Google wil, Play heeft nou ook podcast. Maar zullen we even een muziekje draaien. Want ik moet even, ja. even naar de wc. Ja, maar een muziekje log ik even uit. Oké. Okay. Tot straks. Oké, okay, luisteraartjes, uh, we gaan eens even kijken. Uh, Kevin McLeod. Ja. En uh, dat nummer heet... Een uh, Vol volatile reaction. Dat komt, hoor. Nee, dat was het begintje. Jezus Christus, sorry, hoor. Uh, dat was de verkeerde. Ik, ik dacht gewoon een bekende titel, joh. He, he. Sunset. Van GM Quattana Camara, een prachtig, een prachtig nummer in de keltische uitvoering. Hier komt hij. Yes. Guantanamo met uh, Cam uh, Camara met Sunset, de Keltische versie dus, oké okay. nou, we gaan eens dus even kijken of we Jacco er weer bij kunnen halen we gaan het weer eens proberen, ja ja even kijken hoor het is nu 9 minuten voor 10. hallo Jacco ja ja, oké. Okay. Hoor je me? Ja. Oké, okay, goed zo. Ja, dat was uh, uh, Sunset van Kamara Huppel de pub. Mooi nummer. Je, uh, we hebben wel eens meer gedraaid op Aloua uh, Radio. Dus uh, het is de podcast van zaterdag 21 juli 2018... Uh, ja, de actualiteit, de actualiteit, de actualiteit, tijd, tijd, tijd. Ja, wat is er zo deze week allemaal gebeurd? Uh... Heb jij nog iets... Er was een minister Blok die zei dat er geen enkele multiculturele samenleving ooit goed gelukt is. En dat Suriname een failed state is. En dat moest hij weer haar terugnemen. En toen vond de PVDA dat, dat, dat minister Blok eigenlijk, dat, dat, dat, dat eigenlijk ja, ver buiten zijn boekje was gegaan. Maar de PVDA had ook weer niet de ballen om een motie van wantrouwen ...in te dienen, omdat ze nog... ...dikke maatjes met de VVD zijn... durven ze dat ook weer niet te doen... ...maar ze willen wel dat het kabinet van... ...zo'n terugkomt. Het voelde bij ja. dat GroenLinks... ...dat niet wilde. Maar ik moet wel zeggen, ik vind... Uh, ...omdat uh, GroenLinks... Uh, ...als ik eerlijk mijn mening mag zeggen... ...vind ik dat... Uh, het ...een onhandige uitspraak van hem. Waarom niet het... elke... ...cultuur uh, klikt met elkaar... ...dat is waar... Maar dat wil niet zeggen dat niet alle culturen niet met een westerse samenleving samen kunnen. Want als je kijkt naar Suriname zelf, heeft een van de oudere presidenten, ik dacht dat het Bush was, die heeft eens uitgezegd tegen Bush of, of ik weet niet meer. Maar een van die presidenten had uit tegen Boutersen gezegd, je moet die moslims hard naar aanpakken. Weet je wat Bouterse als antwoord gaf? Hij zei, nou bij ons zijn ze geen probleem, dus waar bemoeien je je mee? En heb gelijk ook, want daar heb je ook verschillende culturen in Suriname. Maar naar mijn mening gaat het hartstikke goed. Dus ja, kijk, als iedereen zegt, we zijn allemaal buitenlanders, want alleen de Indianen komen er van oorsprong vandaan. En de rest van de Surinaamse samenleving zijn divers. Dus uh, we zijn allemaal buitenlanders, zeggen ze daar. Dus ja, iedereen. En ze doen ook mekaars feesten vieren. Iedereen komt op elkaars feest. Of het nou een islamitisch feest is, of een Hindoestaans feest, of een christelijk feest, of wat dan ook. Iedereen doet mee. En ja, dat zie ik in Nederland uh, uit terug. Maar je, ik met, met, moet wel met, met, zeggen met... dat ik vind dat de Surinamers best wel goed geïntegreerd zijn hier in Nederland, hoor. We... Weet je wat ik, bij dit soort, wat ik bij dit soort dingen altijd heb, is dat, um, waarom zegt hij het? Want hij, je maakt mij niet wees, hij weet donders goed dat in deze tijd zit er altijd iemand met een mobieltje in de zaal die je het opneemt en gaat verspreiden. En dat weet je. KK mag we, het wel zeggen, he, maar niet, niet, ja, th ik, vraag, ik vraag me het motief mm. af. Ja, sorry dat ik er heen praat, maar ik hoor je heel zacht. Dat komt door de mengtafel, ja. Maar wat ik zeggen wou, is, kijk, hij zegt het dan in besloten kring. Nou, mag hij dat zeggen. Kijk, dat hij dat niet uit de mag roepen, dat snap ik. Hij mag dat vinden, tuurlijk. Maar ik vind het toch niet zo handig, uh, omdat, uh, ja, kijk, je bent een publiek figuur als politicus en dan moet je toch een beetje op je woorden letten. Nou, ik, ik, wil, ik, zou, ik, ik vraag me bij dat soort dingen af, wat is het motief dat hij dat zeggen? Want je weet met 100% zekerheid dat als jij voor een zaaltje staat als politicus en jij gaat een verhaaltje houden, weet je met 100% zekerheid dat iemand zijn mobiele telefoontje heeft lopen en of audio of video opname maakt en dat gaat verspreiden. Dat weet je gewoon 100%. Ja. Dus hij zegt dan later van, ja, dit is een slip of de tong, dit ging per ongeluk. Nee, dit is ingecalculeerd. Oh, kom even, dat is al, oh, maar ze hebben het wel gezegd. En dan, ja, ja, het ging per ongeluk, joh. Kijk, we zeggen allemaal wel eens dingen waar we achteraf spijt van hebben, tuurlijk. Maar het zijn altijd weer, het gaat altijd weer, weer over integratie of over, over buitenlanders of weet ik veel. En dan hij slikken ze er woorden in omdat er kritiek op is. Ik vind dat zo goedkoop, weet je. Ik zeg het dan niet gewoon, weet je. Ik bedoel ja, dat je taart tegen moeders de vrouw, zegt Oké. Okay. Maar dat, dat, ik bedoel, ja, jezus, jongens. Ja, en die PVV, die lag zo gerot natuurlijk. Die geeft totaal geen commentaar. Heel slim van ons. He. Nou, ja. Uh, ja, ik... Uh, kijk, weet je, je kan natuurlijk niet... Uh, kijk, elke cultuur is anders. Maar de ene cultuur gaat beter samen als met de anderen en ook onderling. Maar ja, ik bedoel, ik zie overal donkere mensen rondlopen. Ik zie getinte mensen rondlopen, ik zie witte mensen rondlopen. Als ik zo rondkijken op straat, ik zie niemand boos naar elkaar kijken of iedereen is gewoon normaal, zeg maar, weet je. Ik bedoel, als ik in een winkel kom, of er zit er een meisje met een hoofddoekje. Of er zit een donker meisje achter de kassa. Of een blank meisje. Maakt mij allemaal geen ruk uit. Ik kies altijd de kortste rij. En Of het nou een moslim is of, of, een, of een bruin meisje. Of, het zal mij een uh, zorg zijn. Dus als ik maar netjes geholpen word. Ja toch? Als ik, als ik, als ik kijk zeg maar zelf. Ik, ik werk zelf. In, ik ga er niet te veel over vertellen. Maar ik werk zelf in een fabriek. En ik vind dat, uh, als ik kijk, ik vind dat de, de, de, het mooiste voorbeeld van succesvolle integratie, en dat bedoel ik mee, mee te zeggen, is dat bij, bij, waar ik werk, daar, die jongens onderling, daar werken van alles. Daar werken Turken, daar werken Marokkanen, daar werken Christenen, Moslims, daar werken hindoes, daar werken daar ook, uh, uh, Joden werken daar ook. Daar werken echt van alle, allerlei culturen. uit Afrika, jongens, uitzendkrachten en alles en zo. Maar En dat gaat allemaal prima samen. Iedereen ja, zegt elkaar, de, de, de, ja. de, de omgangsvorm is best ruw en hard. Want iedereen zegt, gewoon, iedereen zegt gewoon wat hij denkt en, en gaat het niet uh, mooier maken dan het is. Maar aan het einde van de dag word je maar op één ding beoordeeld. En dat is hoe hard je werkt. Maar weet je, bij ons ook. Hè? We hebben bij ons ook, ja, de meerderheid is dan ongeveer, nou, ongeveer de helft is wit, hè. En de andere helft is van alles en nog wat. Er zitten ja, niet heel, erg veel Marokkanen, maar een stuk of vier, vijf zeker wel. Iets meer Turken. Uh, we hebben wat Afrikanen inderdaad ook tussen zitten. En uh, Surinamers, Hindoestaanse Surinamers. Uh, nou ja, en het gaat al, ook bij ons ook gewoon goed. En net wat jij zegt, er vallen wel eens harde woorden van. Uh, ja, dan gaat het dan niet om die persoon. Maar dan gaat het om de actualiteit hoor. We hebben er weer wat in de krant gestaan of op televisie of radio geweest over weet ik veel wat problemen met Marokkaan of weet ik veel, weet ik veel wat. En dan wordt ook wel eens hardop gezegd waar ze bij zit en niemand wordt boos of zo. En uh, ja, uh, en ze maken wel eens een geintje, weet je wel. Ik bedoel, en daar kunnen ze ook best wel om lachen. Maar andersom ook. Ik bedoel, eh, zegt daar ook eentje, nou die Hollanders dat, die is eh, en zo. Nou ja, dan lachen ze, erom, weet je. En ja, eh, oh, misschien heb je wel gelijk. Nou ja, dan, dan, dan klaar, geen ruzie of zo, daarover, dat niet. Maar ik bedoel, er wordt gewoon van weerszijde eerlijke mening gezegd. Het is dan niet persoonlijk. Uh, bedoeld voor die collega, maar gewoon uh, ja, wat ze toch hebben gelezen. dat uh, ja, uh, het soort mensen is wat er werkt of zo. Want als ik bij ons ook kijk, het gaat er best wel, de, de omgangsvorm is best ruw. Domme Turk, domme Hollander, domme kaaskop, ja, blanke lapswans, uh, uh, schapenkop, <laughs> weet je wel? niet persoonlijk bedoelde dus, uh, ja. dingen, ja. denk ik. Maar dus, de, ja. Er werken ook geen mensen die zich gekwetst Souden voelen. Weet je, dat is typisch iets voor, voor, voor linkse yoghurtdrinkers of zoiets dergelijks. Nou, die dan maken dan, met... Kijk, Als ik nou klootzak zeg tegen een zwarte iemand, hè? of tegen een blanke, dan nou heb ik bijvoorbeeld. Ik zeg tegen een blanke: Je bent een klootzak. Dat zal iemand die links is, zal niks zeggen. Maar zeg ik dat tegen iemand met een kleurtje, terwijl. Ah, je bent een racist. Dat mag je niet zeggen. Ja, maar. Ik bedoel het niet racistisch. Ik bedoel, uh, ik bedoel, ik denk ik zeg uh, Klaut, ik gewoon omdat hij iets niet goed doet, of weet ik veel, of ik denk dat en dan wordt het gelijk weggezet als racistisch. Uh, niet ineens door die, door die mensen zelf niet, maar juist door die linkse kliek. Nou ja, linkse kliek. Als je, als je, als je wil, kijk, iedereen heeft voor. alles voor elkaar over. Iedereen heeft echt alles voor elkaar ja, over. Maar die... ik, weet zeker, ik weet zeker dat als er ook maar één dag zo'n zo Amsterdamse geitenbreiende, drinkende, hippie bij ons zou, die zou helemaal akelig worden. En die moet heel snel naar zijn safe space, want die zouden helemaal niet tegen kunnen. Uh, maar. Terwijl wij hebben daar geen last van. Bij ons is ook wel eens een keer uh, een klacht geweest hè, over racisme. En het, en het mooiste was: het waren niet eens die, de, de, de, de allochtone collega zelf die klaagde. Nee, zo'n blanke, zo'n uh, zo witte. Hè, moet ja. ik eigenlijk zeggen. Want uh, een uh, blanke zijn het niet waard om blank genoemd te worden. Want dat is natuurlijk ook een duister verleden hebben. En trouwens, elke cultuur heeft een duister verleden. Want de mooren. Ja, die waren zwart. En die hielden blanke slaven uit Europa. Eh, kijk, de huidige morgen zijn niet zwart meer. Die zijn eh, getint. Hè. Eh, dat is natuurlijk gebeurd toen ze zich mengden met de Spanjaarden. En met de Franse bezetter. Eh, destijds. Dus zijn ze langzamerhand getint geworden. Maar, ik eh, bedoel. Eh, ja, weet je. bedoel. Dus we hebben het over de slavernij, natuurlijk is het niet goed te praten, maar elk volk heeft slaven gehouden, elk ras heeft slaven gehouden, van noord tot zuid en van oost tot west. Alleen ja, wij Blanken waren de laatste 100, 200 jaar geleden, nee. uh, uh, tot 300 jaar terug, want het is niet altijd geweest, want voor die slaverhandel in 17 zoveel. Daarvoor maar, al, bedoel, er zijn ook slaven, slaven. Blanke slaven die werden dan door de blanke overheersers hier in Europa geknecht. Of wordt gemaakt in slavernij. Chocola wordt gemaakt in slavernij. Goud wordt ja, gedolven in slavernij. diamanten, Telefoontjes en kleding ja. worden in zweetfabriekjes door en kindertjes in En die mensen die zo racisme zijn, die kopen wel die dingen. Ja. ja. Moet je dat ook maar niet ik, doen? Ik ben... Kijk, ik vind ook als iemand, zeg ik, hey, kut Bruin, zeg ik, uh, hallo, die jongen heeft een naam, hè. Weet je? Dan zeg ik er ook wat van. Uh, Zegt die klootzak, ja, dat is een ander verhaal. Maar bedoel, om nou iemand uh, bij zijn huidnaam te beledigen, omdat hij uh, iets niet goed doet, dat vind ik dom. Ik ga niet tegen een uh, Surinaamse collega, zeg je hey, Bruin, geef dat eens aan. Nee, die man heeft een naam want dat heb ik ook eens gehad bij mijn vorige werkgever was ook iemand die roept iedereen met een kleurtje hij zwarte of hij bruine. tot uh, ja en dan zeggen ze niks ik zei oh man, uh, je hebt toch een naam kom even ja uh, hij, maar hij bedoelt het dan wel niet niet rot maar het klinkt wel een beetje lullig uh, ik uh, stel voor dat je op vakantie bent in Suriname en iedereen zegt hij hey, witte hij <laughs> hey, witte uh, zus of witte zo. Dan zegt toch ook geen hallo, ik heet Jaap of Jacco. Toch? Ja. <gijwalking> kijk, ik wil ik, niet. Uh, kijk, naar zijn er na misschien Ik ken ik ik, denken ik, dat ik de lijn niet te, te slijmen. Maar kijk, uh, uh, uh, uh, uh, uh, één ding hebben we gemeen: we zijn allemaal mensen. En de binnenkant is hetzelfde, ook je geest en je ziel, of hoe ze het ook noemen. En je, we hebben allemaal rood bloed, we moeten allemaal onze poepet afwegen als we naar de wc zijn geweest. Maar ja, sommige culturen, het gaat, ja, sommige culturen botsen nou eenmaal met elkaar. En, en dat heeft niks met huidskleur of wat dan ook te maken. Ja, en je mag best kritiek op elkaar hebben, natuurlijk. Als het terechte kritiek is. Ja, en, uh, en ook zelfkritiek kunnen incasseren, want dat zou natuurlijk niet uh, eerlijk zijn. Oh, dat, dat, dat is het in het algemeen. Als je hebt mensen die, die, willen, die willen altijd kritiek doen. leveren, maar wij als ze zelfkritiek krijgen, krijgen, oh, oh, oh, oh, dan is het huisje te klein. Ja, daarom als je, bedoel, dat... Uh... Maar ik moet zeggen, ik, ik kijk, zo naar die foto van je, en zie ik een zwart-wit foto, ben je me, ja, even kijken hoor. Ik vind jou een beetje op uh, op Himla. Himla. Himla lijken. Het is nog net geen snorretje. Tekenen. Domme. Hè? Godverdomme. Godverdomme. Nou ja, als ik goed kijk ook weer niet. Maar. Zo als je vluchtig kijkt, ja, als je daar zo'n petbaar zou denken. Zo'n plak snorretje. Godverdomme. Godverdomme. Ah, Gaan we nou ruzie maken? Nee, ik maak helemaal geen ruzie. Ik zeg alleen dat je op iemand lijkt. Godverdomme. Godverdomme. Nee, hey, kom maar, nou gek doen. Nee hoor, ik ben, ik, ja, je mag ook zeggen waar ik op lijk. Een goudvis. Een goudvis? Nee, zeg maar, een goudvis. Ja, dat zouden we toch doen. Ja, een goudvis, wat denk je nou weer, je flikker jij Het is dat je niet voor mijn neus staat. maar ik had je bij je oren beet gepakt. De glurende flikker even op met die kutpodcast van je, joh. Ja, het Zoek het god, voor het lekker er zelf een onderdeel van, van man. Hé, hé, ga hij stom, pijpen, yes. hey. Ga lekker turf steken, joh. Hey, hey. Ga uh, lekker koeien neuken, man. Hey. Koeien neuken? Nou joh, dat gaat niet, want ik kan er niet bij, joh. Uh, Ja, die koe is veel te hoog. Dan moet ik op een krukje gaan staan. maar ja, misschien is het wel lekker hoor, goed. ik weet het niet, ik heb het nog nooit gedaan. Maar... Ja, het is misschien wel de boeite waard om het een keer uit te proberen. Ja, misschien zou ik zeggen, doe het een keer voor. Ja, dat heb je in ieder geval terug, hè. Boer Harmsen. Maar goed. ik, eh, nou... Ik, ja, ja, flikker op, joh, met die podcast. Fijn, zouden de van je. Ik ga lekker met je erop laas pop spelen. Oh. Hey, trouwens, je bent te dom om. Je kan niet eens een flentiel vinden om me mouw. is ineens weg. hè En dan belt hij weer terug. Nou, we of ook negeren ofzo. Nou, weet je, ik heb wel zin in een lekker, lekkere. Lekkere Ja, Jij je die Engert weer. Hallo? Ja? Die Hello. Hello. Uh. Ja. Uh, maar, uh, spreek spreken met die uh, Aloha-dingers. Ja, met die aloha oh, oh, oh, ik dacht Jaco was. Uh, Aloha-dingers, ja, podcast, Ja. Aloha-radio. Uh, heel goed, ik uh, moet uh, straks nog een beetje belachelijk doen over boeren over boeren, ja, ja boeren zijn goed. Ja, zie je een beetje bij de hand lopen doen, hé? zie je een beetje bij de hand lopen boeren doen, hé? Dan je gewoon de hand Weet je of? trouwens, we zitten in de Europese Unie, dus we hebben geen boeren meer nodig, want we hebben grote boeren in Frankrijk en Duitsland. Oh nee, Duitsland. Eh, we hebben geen boeren meer dus, nodig. Dus ja, jullie kunnen allemaal op, naar kantoor, rij naar kantoor, allemaal op kantoor werken. Okay, maar... Even met de... Oh, jongen, wacht maar even. Ik kom gewoon zo even met de langs en dan zeg ik eens even een straatje vol gewoon, jongen. Ja, hey, denk je bent, jongen. Ik zal de gaskranen hey. openzetten. Dan zakken jullie graag zes meter de grond in. <laughs> nou, wacht maar. Kom eraan. Ik maak de trein. en uh, nou, je komt eraan. Hè. Zo, dan zullen we allemaal zien. Je aan het klimmen, die... hoor, door die ja. gasbuis. Hé, <laughs> hey, uh, hij is weg, die vent. Nou, ik weet niet waar mensen zich in mee bemoeien. maar Ik dacht tot de podcast was. Ik pas van een live uitzending, maar... Maar nou ja, ik snap, ik snap er geen reet van hoor. Ja, ja. Je moet dus weten wat ik allemaal over je zeg, Jacco. Oh, nee, ja, ja. Ah, ja. Oh, je gaat pitten. Hij gaat pitten, schrijft hij op de chat. Ja. Jongens, ik, mensen, ik heb een voorstel. Hè. De mensen die nu luisteren op de podcast. Elke zondagavond, dan nemen we live de podcast op. Van ongeveer, nou ja, het kan van tien. Vanaf 10 uur, maar het kan ook vanaf 8 uur zijn, maar ik zal het van tevoren aankondigen. Dan kun je meepraten in de podcast en die wordt dan online gezet op de website van aloha-radio.nl. Dus geen liggend streepje, maar een, een midden streepje, een normale streep. Dus aloha-radio.nl. Oké, okay, dan nou, draai nog een lekker muziekje. Tot later, zeg Jacco. Oké, okay. ja, jullie hadden natuurlijk ook wel door hè? dat we maar gein maakten, maar goed, maakt niet uit. Uh, ik ga nog één liedje draaien. En dan moet ik natuurlijk niet de verkeerde doen. En dat is gelijk. Uh, de afsluiter. Dave Inbergenon, Onze itune. Pluk en play. Tot volgende week. Doei doei. via de podcast van Aloha Radio.